Het hoofd van de Oekraïnse afdeling van Amnesty International is opgestapt. Oksana Pokalchuk is het niet eens met een rapport van Amnesty over de oorlog. Donderdag meldde de internationale organisatie van Amnesty, na onderzoek... dat Oekraïne zijn eigen burgers in gevaar brengt... door militaire bases te bouwen in woonwijken en bij scholen en ziekenhuizen. President Zelensky reageerde meteen woedend. Volgens hem probeert Amnesty de Russische terreur goed te praten. Het opgestapte hoofd zegt nu dat het rapport lijkt op Russische propaganda... en noemt de conclusie... Oud-staatssecretaris Ton Frinking is overleden. Vanaf 1977 was hij tweede Kamerlid voor het tweede jaar. Eind jaren 80 werd hij staatssecretaris van Defensie in het derde kabinet Lubbers. Met minister Ter Beek was hij verantwoordelijk voor de oprichting van de luchtmobiele brigade. In zijn tijd als Kamerlid voerde hij debatten over de modernisering van kernwapens. Minister Hoekstra meldt het overlijden van Frinking op Twitter. Ton Frinking was 91 in drie weken tijd heeft de kustwacht in het Caribisch gebied 4000 kilo drugs onderschept. Dat is meer dan heel vorig jaar. Vorige week hield de kustwacht een groepje Venezolanen aan met 1600 kilo cocaïne. Deze week was de vangst 1000 kilo. Het aantal wolvenroedels in Nederland is opgelopen naar vier. In het zuiden van de Veluwe zijn twee wolvenwelpen gezien, meldt de Zoogdiervereniging. Daar kwam een melding met een foto binnen. Begin deze week werden drie jonge wolven gezien op de grens tussen Friesland en Drenthe. Eerder werden al twee andere wolvenroedels op de Veluwe gezien. En het weer nog. Zon en stapelwolken. In het noorden een enkele bui en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen zon, vooral in het zuiden. En morgen wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file bij de afsluitdijk op de A7 vanaf Wieringenwerf tot Brezandijk. De vertraging is daar een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. ZFM, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Syndicate is de hit bij ZFM en Mockingbird. Heel later nog een cover van gemaakt, een grote hit geworden. Het is vijf over elf en uh... ja, we gaan praten over wat er allemaal te doen is voor de jeugd. met Juist. Duco Boukes, dat klopt. Duco. Yes. Duco. Klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg van wie? Van Gerard. Ja, van Joop. Van Gerard. Ja. En Joop. Ja, dan hebben wij ja. boven elkaar gewoond. Dat uh, zou heel goed kunnen. Ja, in de Lineeistraat. Het ja, ja, ja, was ja, die ja. hele vervelende man, dat was ja. Ger, weet je nog wel. <laughs> nee, hey, uh, luister, er werd in het verleden had je stichting Regeljaar, er werden altijd veel activiteiten voor kinderen uit Zandvoort georganiseerd toen. Uh, jullie, jullie zijn een beetje, uh, lijkt mij, in dat gat gesprongen met uh, team Sportservice. Want jullie organiseren voor kinderen tussen 6 en 12 jaar uh, uh, allerlei activiteiten in de Oranje School op het Speelplein en Zandvoort Noord. Uh, ja, we hebben jullie nu aan de lijn. Kun je daar wat meer over vertellen wat, wat jullie doen? Ja, dat wil ik zeker. Uh, nou ja, wij als Team Sportservice uh, organiseren deze gehele zomer uh, sportactiviteiten voor de jeugd. Uh -huh. uh, dat doen we op verschillende locaties, uh, vier dagen in de week. Eén uh, daarvan werd al genoemd, uh, de Nassau School. En we zijn ook actief op uh, twee verschillende pleitjes uh, in Zandvoort Noord. Uh -huh om uh, ja, zoveel mogelijk kinderen in Zandvoort een, uh, ja, een hele leuke zomervakantie te, te bezorgen. Bij ja, top. Beweging natuurlijk en buitenspelen daarin uh, ja, voorop staat. Ja, want, want is daar veel belangstelling voor? Ja, ik moet zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren uh, ja, wel flink is uh, toegenomen. Mm -hmm. Met name de activiteiten voor de echte kleintjes. En dat zijn dan de kinderen van groep drie tot en met vijf. Die worden met name ja, erg uh, ja, goed bezocht. En dat is erg uh, ja, leuk om te zien dat dat uh, ten opzichte van de afgelopen jaren... Uh, ja, gewoon ...een, een behoefte heeft gekregen. Mm -hmm. En wat organiseren jullie dan ongeveer? Kun je uh, wat noemen? Ja, dat uh, nou ja, moet je bijvoorbeeld denken aan... Uh, nou ja, ...tikspelletjes, verschillende sporten. Uh, op sommige dagen hebben we nog extra uitgepakt... ...waarbij we hebben samengewerkt met de organisatie Pluspunt... We hebben ook nog, uh, even kijken, afgelopen week een speurtocht georganiseerd in de duinen. Uh, bij het pad van het Visserspad. Mm -hmm. mm -hmm. En afgelopen donderdag hebben we een, een strandactiviteit uh, ochtend en middag georganiseerd. Waarbij de kinderen ook verschillende strandspelletjes uh, hebben gedaan. Dus uh, nou, we, doen, we doen genoeg. Maar kinderen zijn niet uh, de, de, de, de, jullie doelgroepen alleen, hè? Dus de, jullie, jullie uh, zijn, doen meer voor... Uh... Ver, ver, ja, vertel op. eens even. Nou ja, wij als team sportservice zijn de, die organiseren buiten deze activiteiten natuurlijk ook activiteiten voor jongeren en ouderen. Mijn uh, mede-collega organiseert nu sinds kort ook een voetbalactiviteit voor jongeren van 12 tot ongeveer 16, 18 jaar mm -hmm. in de blauwe tram. Uh, ja, en buiten dat ik zelf heel actief, veel activiteiten doe voor uh, basisschoolkinderen ben ik ook actief uh, met, uh, met ouderen. Waarbij ik ook ouderen in beweging breng door hun. Uh, ook te proberen naar buiten te krijgen. door middel van een wandeling. En dat combineer ik dan met de spierversterkende oefeningen. Oké, okay. en uh, ik begrijp dat jullie ook aangepaste sporten doen? Uh, nou ja, we hebben ook cursussen. Uh, afgelopen periode, ongeveer iets van drie, vier maanden geleden. Uh, konden ouderen samen met de organisatie Pluspunt de valpreventiecursus doen. Okay. Waarbij ik in uh, tien weken tijd uh, de ouderen één keer in de week zag. Waarbij uh, ja, spierversterkende oefeningen en balansoefeningen en oefeningen voor de coördinatie uh, ja, de, daar de focus uh, op lag. Uh, jij noemde net al pluspunten een paar keer. Uh, er is wel nog een, een, een jeugdgroep uh, die, die zich erg uh, uh, manifesteert. En die daarmee bezig is? Jeugd, jeugdwerk Zandvoort, of Ja, ja je, het uh, Jeugdhonk, jongerenwerkers. Ja, jongerenwerkers, ja. He, ja, ja. ja, ja, Daar ja werken ja, jullie ermee ja. samen ook? Ja, er zijn wel bepaalde projecten waarbij we samenwerken. Met name vaak in vakantieperiodes Aha. organiseren we uh, ja, wel eens activiteiten samen. Waarbij we onze krachten proberen te bundelen. En uh, ja, ze nu dan extra uit te pakken met een activiteit. Ja, want jullie doen ook zangvoetbal, hè? Dat is ook erg populair, begreep ik? Ja, dat is afgelopen woensdag voor het eerst van start ja. gegaan. Leuk. Toevallig ook in combinatie met, uh, met Pluspunt. Dat wordt gegeven door mijn mede-collega Wessel. Uh -huh. En uh, nou ja, dat uh, was inderdaad een, een groot succes. Zeker omdat er eigenlijk voor die doelgroep uh, ja, nog niet echt heel veel is. Ja. Dus het is alleen mooi dat uh, we continu proberen iets nieuws, zeg maar. Uh, op de, op de markt van Zandvoort te, te krijgen. Zodat er in elke doelgroep eigenlijk wel wat te doen is qua bewegen. Er dus zijn er ook wat talentjes gespot voor, misschien voor SP Zandvoort? Ja, wie weet. De wie weet. Ja, uh, collega uh, volgende week weer. Dus uh, ik, uh, ik ben, ah. ben benieuwd of er uh, wat bij zit. Ja, je weet nooit. Je weet nooit. Jullie hebben ook een, een website waarin uh, het een en ander wordt uitgelegd. Uh, vertel eens even. Door middel van onze website willen we een beetje uh, aantonen voor de bezoekers wat er allemaal te doen is. Mm -hmm. en dan proberen wij uh, ja, zo, zo, zo goed mogelijk te beschrijven zeg maar, voor welke doelgroep wat te doen is. Uh, waarbij er, uh, de activiteiten goed worden geformuleerd. Zodat iedereen een goed beeld heeft van wat er niet alleen in Zandvoort te doen is. Maar ook ja, wat wij als team sportservice doen. Ja, wat is de naam van de website Dukal? Uh, we we, we hebben een teamsportservice.nl. Oh, dat is een heel makkelijke. Daar uh, moet uh, iedereen uh, wel in kunnen. Ja, ja en daar kan je filteren, zeg maar dan natuurlijk, naar de gemeente. Want wij als uh, Team Zandvoort zijn natuurlijk niet uh, ja, de enige plek waar wij actief zijn. We zijn actief in drie verschillende provincies. Uh -huh. Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Dus oh. daarin moet je natuurlijk wel eventjes filteren naar de gemeente Zandvoort. Ja, ja. ja. En uh, jullie, jullie krijgen er ook financiële steun van de gemeente daarvoor? Ja, dat, uh, dat klopt. Wij als, uh, ja, wij krijgen inderdaad uh, van de gemeente inderdaad een, een subsidie en, en daarin uh, hebben wij een bepaald budget waarbij wij uh, ja, ja. En, zo het mogelijk zaken was... in de regio proberen ja, te krijgen. Ja, bijvoorbeeld uh, vrij gebruik van uh, die mooie sporthal uh, on onder de bibliotheek, waarvan een hoop mensen niet weten dat die er is, maar die is er wel. Prachtige sporthal, ja. die gebruiken ja, ja. jullie veel hè? en daar hoeven jullie ook niets voor te betalen dan. Uh, nou Heel weinig in ieder geval. Ja. Wat natuurlijk ook heel erg geschild is, uh, ons kantoor zelf, wij zijn ook gevestigd in hetzelfde pand. Oh, in blauwe tram, ja. In de blauwe tram, dus hmm. wij uh, zijn met name op de donderdag, zijn we daar actief. Ja. En op de dinsdag ben ik uh, actief weer in de Corversportaal, Aha. Zodat ik ook een beetje op alle plekken uh, zichtbaar ben en wij als sportservice ja. ook. Goeie zaak hoor. En jullie gaan door met die vakantieactiviteiten tot eind augustus, want dan beginnen de scholen weer volgens mij, hè? Ja. Absoluut, en dan begint eigenlijk het, uh, het uh, normale programma ja. weer. Eigenlijk... Ja, en dat is, dat is dan meer geënt op uh, ouderen waarschijnlijk? Nou, niet alleen, want ook uh, in de schoolperiode kunnen kinderen zich aanmelden voor de naschoolse gymlessen. Oh ja, en dat is mooi. Ja. Ja. En dat uh, is onder andere op de maandag in Noord ah. en uh, donderdag uh, in de Blauwe Drem dus. En die zijn allemaal vrij toegankelijk, daar hoeven ze niks voor ja. te betalen? Ja. Oh, dat is ja. wel een mooie zaak, uh, ja. Ja, toegankelijk voor iedereen. Uh, en iedereen uh, is in die leeftijdscategorie gewoon welkom. Dus het is een, uh, een activiteit voor kinderen tot uh, 12 jaar. Ja, heb je het idee dat het wel bekend genoeg is? Dat uh, mensen de weg weten erheen? Want... Nou ja, ja, ik heb uh, op ja, uh, jaar... ...heb ik zeker op de Donderdag echt wel uh, lessen gehad... ...dat ik uh, Volgens dat. ja, wel 25 uh, kinderen oh. in, uh, in okay. die, uh, zitten. Dus wat dat betreft... Uh, Groeit het ja. uh, heel erg. Dat en leuk, de hoor. bekendheid uh, daarin ook. Dus dat is, uh, dat is iets heel moois. Ja, dus Jullie, dus... Jullie hebben ook een, uh, een nieuwsbrief, hè? Ja, dat, uh, dat klopt. Mijn mede-collega is iemand anders. Wouter van der Vecht. Mm -hmm. En die, die houdt zich met name heel erg bezig in de communicatie. Uh, waarin er als dan inderdaad op de website wat dingen worden vermeld. En uh, ja, Wouter van der Vecht, mijn mede-collega... die uh, is met name heel erg... Uh, uh, die gaat een beetje over het contact met uh, de sportvereniging om de Zandvoort. Want heb jij een, een sportopleiding gedaan, Duco? SIROS of zo, of iets? Ja, ik heb de dus, nou ja, sportacademie van Amsterdam gedaan. Oh, vandaag. prima. En, ja. uh, en daarna de ALO. Uh, de ALO, de algemene uh, Lichamelijke Opvoeding, is dat? Opvoeding, is dat ja, ja. De, ja. Ja, maar daar kun je ver mee komen. Je bedoelt, daar kun je alle kanten mee op. jij hebt voor deze kant gekozen. Uh, blijf je dat voorlopig nog doen? Ja, ik zit uh, wat dat betreft helemaal uh, op mijn plek en zeker de combinatie um, dat je met kinderen kan werken en ja. ook uh, daarin die ouderen, dus die afwisseling continu en tegelijkertijd ook dat ik uh, kan werken aan uh, verschillende sportprojecten wat, uh, binnen Zandvoort, ja, ja. dat maakt uh, deze baan heel erg uh, leuk en mm. uh, ja... Uh, ja. Die vechten, ja. uh, elke dag is het anders waarschijnlijk. Maar hebben jullie ja, ook veel contacten met de bestaande sportverenigingen? Voetbal, hockey, uh, dat soort. Uh... Ja, mijn mede-collega dus. Ik ben degene die met name de, de meeste activiteiten doet. Samen met mijn collega Wessel. Ja. En Bart van de Vecht, die is echt iemand die echt continu uh, heel veel contact heeft met uh, de sportvereniging binnen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nou, dat is een goede zaak. Hartstikke mooi, uh, Duco. Ja. He, hartstikke bedankt dat je even uh, wilde uitleggen... hoe het allemaal werkt en uh, doet. En uh, ja, als mensen er meer over willen weten... kunnen ze dus naar uh, jullie website... www.sportservice.nl ja, teamsportservice. Teamsportservice.nl. Ja, en, en, en we zijn ook actief op uh, social media. Ja, daarin. Facebook. Uh, Facebook ja. En heeft u ook op Instagram uh, ja. kunnen opzoeken. Okay. TikTok -tik nog? TikTok. Oh, uh, dat we <laughs> nee, -tik nee, we ligt wel in de toekomst. <laughs> ja, ik heb uh, laatst de uh, lijst gehad van mijn dochter, de uh, TikTok-lijst. Uh, TikTok <laughs> Oké, okay, Duco, hartstikke bedankt. En uh, uh, ik zou zeggen, heel veel succes verder mee. En uh, ja, wellicht uh, komen we nog wel eens terug in dit programma met wat jullie allemaal. Doen ja. Dan. ja? Je, je, ook Hartstikke bedankt en ik wens jullie een fijne middag. Dank je wel. Goed weekend. Oké. Okay, bye bye. bye. Oké. Okay, de bye. Zomer geeft je het zonneste radiostation van de hele westkust. Dit is The sugar spine. I feel nice. the sugar and spine. I feel nice a sugar and spice I feel nice a sugar and So nice so nice that i got to you Wow i feel good I knew that i would not I feel Nou we kennen hem allemaal James zelf, James Brown, and I got uh, you, uh, I feel good. Uh, goed verhaal, uh, we hebben uh, aan de telefoon Toon van Driel. En Toon van Driel kennen we natuurlijk allemaal uh, van uh, Knudde en de stamgasten... en uh, uh, van de AD en de Telegraaf, uh, de, de familie Weltertee. Ja, precies. En, uh, uh, je bent uh, goede kennis van, uh, van Hans. Ja, goede kennis. We hebben inderdaad een uh, klein beetje samengewerkt toe, uh, uh, Toon. Dat weet ja. je nog wel he? bij het AD. Absoluut. Ja. Dat was een leuke tijd. En, uh, ja, ik, uh, ik, ik vertel wel eens aan mensen dat, uh, dat ik dan uh, avonddienst had op de sportredactie. En dat we jou belden om negen uh, uur of zo. Oh, nee, jij belde ons vaak. En uh, wat is er op de pagina? Uh, nou, dit en dat en dat en dat, dat. En vijf minuten later het, uh, rolde uh, toen uit de fax weer een mooie tekening van, uh, ja, ja. van Toon. Ja. Dat, was, dat waren mooie tijden, Toon. Ja, ja ik, heb, ik, ik heb het niet zo ervaren. Ja, wel als uh, een wedstrijd die ik weer had gewonnen. Ja. Maar ik had, ik had natuurlijk wel een heel klein spanningsveldje. In, uh, maar omdat ik nergens over nadacht, en dat is nog steeds zo... <laughs> um, had ik er ook geen last van uh, na die tijd. Als hij leuk was, dan uh, ja, stond ik wel te springen. Ja, want hij was wel ik, vaak leuk, hoor. Uh, uh, ja, hè? Ja, vond ik wel. Maar, op een gegeven moment weet je dat zelf niet als je... ...als je die, uh, die rots maakt. Ja. Ja, ik, ik noem het al... Je noemt hem maar rots, <laughs> ja. Ik, ik kijk nooit terug. En nee. ik doe, en ik doe, en ik doe... ...en ik denk er nooit over na. Maar uh, als ik dan terugkeek... ...en ik vond hem leuk... ...ja, ik heb ook vaak meegemaakt... ...dat ik echt huilend van de tafel viel... ...van het lachen... ...en dat ik <laughs> van mijn vrouw liet zien... ...en dat ik zeg van... Uh, ...zet je sap bijt. En dat ze zeggen ...waar gaat dit over? Ja. En, uh, maar het was ook vaak andersom dat ik denk, ik heb hopeloos gefaald. De hoofdredacteur flikkert me er gelijk uit. Ja. En dat hij zegt, we hebben hem op de kant laten rondgaan. We hebben er nooit zo gelachen, Toon. Dus nee. ja, maar het was dat wel we al altijd, altijd naar aanleiding van een verhaal of een bericht in de uh, ja. sportpagina's. He. En uh, ja. Ja, dan moet je er toch maar even op komen. Ja, daar had ik nooit moeite mee. Ik ben een soort veelpleger die, ja. uh, die meteen in het schot valt, meteen beelden ziet. En later, veel later, heb ik begrepen dat ik daar toch een uh, behoorlijk een in was. En uh, ja, ik had ook geen stripachtergrond. Dus ik uh, kwam uit de KLM en uh, huh. de poppetjes gaan tekenen. En uh, de AD trapte erin, zeg maar. Ja, maar juist de tekst erbij, die maakten het vaak heel grappig moet ik zeggen. Ja, ja. Wat, wat later ook bleek, is dat heel veel striptekenaars fantastisch kunnen tekenen. Veel beter dan ik. Wow. Maar dat het toch uh, redelijk... Ja, dank je... Maar dat er toch redelijk weinig zijn dus die tekst en tekeningen samen doen. Dus nee, wat dat betreft nee. uh, had ik geen ervaring met striptekenaars. Ik ben later in Stripland terechtgekomen. En toen zei iedereen, toch uh, kun je het toch goed tekenen. En toen dacht ik, joh, je nemen in de maling? Want ik ben natuurlijk een uh, impressionistisch cartoonist. Dus ik heb wat dat betreft wel school gemaakt, Omdat... Na mij ging iedereen simpel tekenen. Dus uh, wat dat betreft was ik wel een grondlegger van uh, voor wat je hebt geleerd. En wat, wat deed je bij de KLM? Daar was ik Stuart, Hofmeester Kortverband heette dat. Oké. Okay. En dat moest ik uh, vier jaar doen. En uh, de KLM was toen al behoorlijk in de war en had iedere keer een andere policy. Dus je moest er echt uit na vier jaar. Nou ja, onderweg. En dan zat je weer in Tokio en dan zat je weer in Sydney. En uh, allemaal leuke mevrouw in zo'n vliegtuig. En uh, ja, ik vond het erg dat ik eruit moest. Ja, dat begrijp uh, ik, ja. ja. Ja, dat was voor mij wel een klap, hoor. En ik zei dan altijd, niemand in mijn kennisenkring had een Boeing, dus ja. Uh, <lacht> en, uh. Je kon er niet zomaar even instappen. Nee. <lacht> nee, sommigen hebben nog acht jaar gewacht. Die hebben op de grond gewerkt. Dus ik heb me in een uh, ja, vertwijfeld moment heb ik me nog uh, uh, gemeld als verkeersleider. Uh, huh. Maar toen was bij de eerste uh, volgende uh, psychologische test was wel duidelijk dat ik ze tegen elkaar liet kappen. Hè, want dat ik te labiel was om los te komen. <lacht> en je, je hebt ook geruime tijd in Zandvoort gewoond hè? Ja, ook. Ja. <lacht> um, mijn vrouw en ik konden elkaar niet uitstaan, de vorige trouwens, dat, dat, dat... <lacht> nee, dat is duidelijk, 21 jaar geleden, en, uh, maar dat zeg je dan op een gegeven moment wel hardop, en, uh, dus we vonden het fijn als ik dan een studio uh, huurde, en uh, ik dacht aan Bergen, en toen zei mijn vrouw, nee hoor, overalijk, het mag alleen in standvoort zijn, want uh, daar kom ik graag. Dus Want waar woonden met... jullie toen in Amsterdam? Ja, we woonden oh. uh, uh, in dorp. Uh, uh. Dus zeg maar, Jolanda hiervoor. Dus ik heb nu Laura, uh, ja. 23 jaar. Maar het model hiervoor was Jolanda. Uh, <laughs> uh, dus, dus zo ja, ja, bij, je, ben je ja, in Zandvoort. Te krijgen, dan, ze zegt als er dan toch een studio moet komen, dan in Zandvoort. Dus ik in Zandvoort rondgereden. En uh, ik woon vroeger wel in Bad Zuid. En dat was allemaal heel gezellig. En, uh, dus ja, het maakte mij niet zoveel veel uit. En uh, toen kwam ik op die ronde flat uit aan het eind van de boulevard. En mm -hmm. toen dacht ik, ja, dat is een beetje het eind van de wereld. Huh. Ja, als ik daar een huisje kan krijgen. Dus toen, uh, toen kochten we daar een, uh, een flat, uh, een studio. En uh, ik ging ook iedere dag daarheen, omdat... Uh, ja, het moment dat ik in dat hok zat, daar uh, op een prachtige plek, ja. Ja, heb je ook geen ruzie thuis. Nee, en, dat, is, uh, dat is wel lekker, ja. ja. Dus ja, ik had ook wel zo'n voorstel van uh, mij het werk op uit. Zal je net zien, ik blijf pitten. Ja, maar je bent, je bent er later gaan wonen, begrijp ik toch? Ja, <coughs> en, en eigenlijk een, een jaar daarna gingen we uit elkaar. We gingen wel meer uit elkaar. Oh, maar dat ja. was omdat ik dan naar Zandvoort ging met de nou. auto. Maar toen hadden we iets van... laten we het duurzaam maken. Misschien is dat leuker voor ons allebei. Hm. Dus toen, uh, toen ben ik blijven wonen, ja. Ja, nou, dan woon je vlak bij Havana bijvoorbeeld, hè? Dat zit beneden hier, ondersteuning. Ja, ik woonde boven Havana, Ken ja. en Ellen. Ja. En uh, ja, joh, ik kreeg daar een warme band mee. En uh, het hele rijlen en zeilen en, en al die types uit die flat... Die gingen ja. daar ook allemaal eten. Ja, toch Ja. Het was voor mij een thuiswedstrijd en omdat het. Uh, ja, ik kwam allemaal hele rare dingen tegen. Het was ook een soort. Uh, uh, wildpark, want dan liepen er ineens twaalf uh, edelherten daar in die ja. hoogte op ja. straat. Ja. En dan moest ik in het begin erg aan wennen, want toen dacht ik: God, uh, horen die niet in de duinen en zo. Ja. Maar ze liepen ook langs Havana wel. Ja, uh, ze kwamen uh, over het strand, hè? Ja, ze kwamen ja. overal, ja. ja. Dus dat vond ik wel iets hebben, dat, uh, dat Zandvoort, als ik, als ik al voorzichtig binnenkwam... ...ja, het kon zomaar gebeuren dat, uh, dat als je Zandvoort binnenreed, ...via de Zandvoortse Laan en... Uh, ...ja, dat daar vijf retten ja, ja. stonden te kijken. En dat je dacht: Van ik moet nu echt wel gas minderen, anders. Uh, ja, dat ja, is wel handig. Weer ja. eens op mijn motorkap. Uh, en, en dat hele fenomeen met die herten en, en, uh, en het wonen daar en Havana. Ja, ik was daar zielsgelukkig. En uh, toen ik op een gegeven moment. Uh, mevrouw en ik uit elkaar gingen. Toen ben ik daar uh, natuurlijk uh, heel erg uh, blij geworden en blijf verhangen. Ah. En ik had intussen een tweede man ontdekt die ik ook wel leuk vond. Want ik sloot ja, ik, ik me niet zo aan bij de bevolking. Uh, dus ik ging naar Molly. Die hangt. Ja, Molly in de verlengde hoofdstraat. Ja, daar ja, kwam ik veel mensen van het circuit tegen. Ja. En, uh, er hangt ja, toch een mooie strip van jou ook, geloof ik. Ja, precies. Ja, ik heb, uh, ik heb Han altijd, uh, op een gegeven moment kreeg ik zo'n warme band met hem... dat voor mij alleen Molly telde. Ja. En Habana natuurlijk. Ja. Dus ik ben nooit aan die andere strandtenten toegekomen. Ja. Omdat Han natuurlijk, uh, ja, die ging heel diep mijn hart in. En uh, daar kreeg ik gewoon uh, ontzettend veel sympathie voor. En ja, naarmate de jaren verstreken... Had Han het natuurlijk ook moeilijk en uh, corona deed de deur dicht. En op een of andere raadslachtige manier heeft hij dat overleefd. Ja. Maar Han en ik zijn vrienden voor het leven geworden. Hartstikke leuk, ja, tuurlijk. Ja, en, en, en voor mij iedere keer als ik naar Zandvoort ga, ga ik naar Han. Ja. Dus Han is voor mij ook Zandvoort. En de flat, Ja, toen ik daar wegging omdat ik uh, een behoorlijke prijs kon krijgen. Waarom ging ik weg? Ja... Op een gegeven moment was mijn carrière natuurlijk ook niet meer, uh, ik verkoop miljoenen boeken, maar de scheiding uh, met mijn Jolanda, uh, zeg maar, uh, mijn ex, ja, ja die, uh, die kledde me uit, ik kledde me wel eens meer uit s'avonds, <lacht> als een andere het doet. Ja. Dan heb je dat. Ja, ja dus, dat, is, dus, dat kostte een hoop uh, geld waarschijnlijk allemaal. Dus dat was een uh, verscheiding en dreigen over en weer. Oh, wat een weer. En op een gegeven moment was ik artiest genoeg en relativeerde ik genoeg om te denken van ja, jezus, uh, het is maar geld en uh, weet je wat, dan gaan we gewoon lekker failliet en dan krabbelen we weer op. <laughs> maar zover is het nooit gekomen hoor. Dus ah. ik heb die flat uh, verkocht voor een goede prijs. Er kwam een advocaat in die er geloof ik nooit is geweest, maar die had wel meer panden. Ja. <laughs> dus wat, wat opvallend was in die flat, is dat er allerlei types in kwamen met geld te veel... ...en die verbouwden dan, maar die bleven rustig in hun huisje wonen... ...terwijl jij in de teringherrie zat. Ja, er, ja, ja, ja, ja. En, en het was een onhebbelijk gebouw, omdat het was allemaal <hums> van beton. Dus uh, waar ze ook boorden, uh, je boorde allemaal mee, zeg maar. ja. En, uh, ja. Ja, dat, dat, op een gegeven moment waren er ook uh, hele hebberige mensen, die kochten dan een, een kwart van de penthouse en toen drie kwart. Hm. Dus ik, ik werd daar toch een beetje lijp van, en, uh, maar er waren ook wel harde kern van bewoners die, uh, die vanaf het eerste uur, dus al met al ja. hebben er fantastisch gewoond. Ja. Gek maar, genoeg, toen ik weg was, heb ik het niet gemist, die flat. Ja, maar die flat misschien niet, maar misschien antwoord wel, het uitzicht. En, ja. uh, want je ja, woont nu in uh, Amstelveen, hè, al een aantal jaren. Uh, maar mis ja, je... maar uit, ik, ik moet je toch vertellen dat het uitzicht in je hoofd zit. Als je, ja, dat is ook waar. Dat het is klinkt ook waar. wel een beetje wijs en zo. Mm. Uh, maar het is wel zo dat als je fantasie op hol slaat, kan je overal komen zitten, Of je kan met een uh, tekenbord op de pot gaan zitten. Dat, Dan kom je ook nog een heel eind. Ja, maar, maar jij bent gevraagd door uh, Hilly Janssen, om even uh, ja. terug te gaan naar de, naar de realiteit. Om uh, voor het Zandt Museum een, een expositie te maken. Ja. Kan je er wat ja, meer uh, over vertellen? Ja. Oh, God, ik, ik ben er toch nu. Uh, ja. <laughs> ik... Ja. Uh, ik had een ervaring met Hilly in het verleden en uh, toen maakte ik de stamgasten en uh, daar had ik een, een partner, Peter Weijers, een uh, super aardige kerel, maar op een gegeven moment had Peter besloten van uh, die schilderijen, die, uh, die kunnen daar wel hangen. En toen ik dat op een gegeven moment niet wilde en Hilly eigenlijk erop had gerekend, toen zei ik Hilly, ik doe het niet en die schilderijen zijn uh, in Thailand gemaakt, dat is wel van mij, maar voel me er eigenlijk niet zo lekker bij, dus laat die tentoonstelling maar. Maar dan gaat een tijd voorbij en op een gegeven moment belde Hilly me op van uh, Max is nu uh, erg populair en uh, volg je de Formule 1. Ik zei nou ja, de man die bezorgt mijn valt elke race weer. <lacht> uh, ja, ik sta, ik sta echt te springen en te schreeuwen als Max weer rijdt. Ja, je bent wel een liefhebber van de Formule 1. Extreem, ja. Ja, leuk. En, het is ook wel zo dat ik denk dat heel veel uh, en maar ook uh, Nederlanders hetzelfde hebben. En dat is in elk land zo. Als er een uh, vertegenwoordiger van je land... Uh, het internationaal heel goed doet. Uh, ja. Zoals, ja, dat is bij Ajax gebeurd. Uh, de jongens die naar het buitenland zijn gegaan. Er was één uh, onderdeel in de sport... waar het gewoon onmogelijk was voor een Nederlander... Om, om überhaupt wereldkampioen te worden. En dat was de Formule 1, ja, dat was ja. voor niemand weggelegd. Want eigenlijk de gedoodverfde wereldkampioen... bij Rob Slotemaker in de, in de slipschool ja. was Jan Lammers. Jan Lammers, ja. ja. Ja, ja die, en, en, en Rob Slotemaker, dat weet ik nog, die zei daarover... ja, als er één wereldkampioen aan het ontstaan is... ja, die slippen mij in de rondte en dat is, uh, dat is onze Jan... Dus dat was een fenomeen destijds. Dus ja. toen had ik de hoop dat uh, de Jan wereldkampioen zou worden. En daar had hij ook alles voor mee, <kuggen> behalve de Poen. Behalve de Poen, ja. want hij is nooit ja. in de, de grote auto's terechtgekomen. Hè? Het waren ja, allemaal... De motorrijder die klaagde altijd dat hij de verkeerde onderdelen had. Ja. Of die, die kwamen van het water het plein, of die kwamen ja. in de spijtbaan. Dat was... Den Boet, Boet van Dulmen. De Boet van Dulmen, en, ja, maar dat is een, mo dat is een ja, motor motorcoureur, ja. Ja, de grote motorcoureur. Ja. Er waren een hele hoop Nederlanders, dus die, die hadden eigenlijk een dinky toy, een trapauto. Terwijl de grote jongens met die de poen meenamen, en dat is nog steeds zo, ja die kregen de betere auto's. Ja, ja. Ja. Dus Jan Lammers en later ook Dornbos was een uh, talent van heb ik jou daar. Ja, iedere keer hoopte ik van die gaan doorbreken. Ja. En natuurlijk, is van, Lennep, nou ja, zo, zo kan je de Novel opnoemen. Ja, absoluut. Van, wordt het dan eindelijk waar dat er een Nederlander wereldkampioen wordt? En toen kwam Jos. En toen kwam, ja, toen Jos? kwam Jos. Die, die, ja, toen kwam Jos. Ja, Jos natuurlijk, die kwam eerst, ja. Ja, ja. ja Jos was de grote, ja, klopt. van allemaal. Ja. En die zat in een hele nette auto van ja. Benetton. Ja, en klopt. volgens mij zat hij gewoon na Schumacher... ...zoals uh, ze zo nu met Perez Ja, dat klopt. Ja, die ja, heeft uh, toen gereden. Dus ja, inderdaad. die had net zoveel kans als Schumacher. Ja. En, en boze tongen beweerden wel... ...dat dan uh, zeg maar de tweedehands onderdelen in de auto van Jos uh, verdwenen... ...en dat Schumacher dan de beste auto had. Nou, dat, dat zou zomaar of... ja, zo kunnen hoor. Want, ja, uh, dat was zo. Je had de Flavio Brigatoren, dat was, dat was de, zeg maar de, de, de baas van uh, ja, binnen ja. de Formule 1... Ja, dat was wel een baasje hoor. Die, uh, die, ik kan me voorstellen dat, dat die Schumacher, wat dat betreft, een beetje voortrok. <lacht> en, uh, oh, dat, nou! Ja, nee, maar ja, ja. dat blijft, blijft een Italiaan natuurlijk. Hè. Dat, dat, is, dat is gewoon zo. oh ja, ik, ik durf zo ver niet te gaan dat het niet inzien... in Nou, ik zou het ook oh. niet op de radio zeggen. Oh, dat is een. <lacht> <lacht> <lacht> dat wordt niet de bedoeling, maar goed, blijft. nee hoor. Nou ja, over de betrouwbaarheid van Ferrari. Uh, ze hebben volgens mij ooit eens ook een trein gehad uit, uh, ja. uit Italië... Ja, die het station niet uitkwam. Nee. <lacht> uh, oh ja. Dus ja. Maken, ze maken over het toch weer hoor. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, Dat, je dat klopt, dat klopt. Nou, ze hebben wel een goede auto nu, maar net, nu hebben ze weer... een verkeerde mens aan het roer staan met ferrari oh, ja. En zo. Ja, ze die... hebben nu een goede auto. Alleen, um, nu, nu we het toch over Italianen hebben... je verdenkt natuurlijk, als ze hard gaan, dus Leclerc dus zijn uh, ze ook wel, dan denk je nou, ze hebben iets, iets gejoeneld ergens wat ja. wij nog niet weten ja, ja dat dus hebben ze toen de twee jaar geleden dat ze opeens heel hard gingen en <lacht> <lacht> niemand wist waar nou, het vandaan kwam die ging af Ja. De brandweer ja. En, uh, in zijn brandweer ofzo en <lacht> toen vonden we ja. het al gek eigenlijk en, uh, dus die liet er in, iedereen alle hoeken zien, Lecler. En en toen bleek weer dat ze met die brandstof toevoer, ze ja. ja. En uh, ja, toen gingen ze allemaal hard, dus ik denk het nu weer. Ja. Alleen ze hebben nu een betere list verzonnen, want durft er durfde geen één natuurlijk daarbij bij Ferrari. Nee, maar nu maken ze de verkeerde beslissingen aan, aan de kant. Hè? Met, met die bonden. Ja, en, uh, ja dat is natuurlijk dus, dus, heel slecht. Want, ja, ja. Maar kom, Goed, komen, uh, komen deze verhalen ook terug in de strips die je uh, uh, van Max vervoert? Uh, nee, want uh, zoals je weet is het... Uh, bij, bij het Rijksmuseum had ik nog een eind gekomen hoor, met alle verhalen. Ja. Alleen het stand voor het museum is redelijk snel vol. Dus uh, ik wilde ook nog grote cartoons. Mm -hmm. Dus ik heb, op een gegeven moment heb ik de opdracht eigenlijk willen teruggeven. Totdat Hilly belde en die zei, oh ik verheug me er zo op. Ik, en, en ik dacht nog, waarom ja, waar, dan? Wie, wie is Hilly? Ja. En... en uh, ik zei, wacht even. Dus ik liet er even lullen en toen wist ik weer dat het de hilly was. <lacht> en, uh, ik, en, en toen wist ik ook op datzelfde moment, ik ben de lul, ik kan niet meer terug. Want uh, ik ben ook wel een meester in het afzeggen hoor. Op het ah. laatste moment dat ik denk, nou, toch maar niet. To, het is toch wel een dossier dit. Ja. En, uh, <lacht> dus ik heb, ik heb op een gegeven moment gezegd, ja meid, ik ben er helemaal klaar voor. En toen ik had neergelegd, toen dacht ik, klaar voor wat? Ik heb niks. Ja, <laughs> wat <We laughs> moet er dan hangen? Hoe moet er dan hangen? Ja. Staan. ja. <clears throat> en toen kwam er bij het, het, het enige. Dus ik, ik zat in, in, in de kamer naar, naar, naar buiten te kijken. Ik denk, Jezus Christus, ik ben zwaarder lul. Wat, wat moet ik? <laughs> ja. <laughs> en um, die Hilly toch. is ook zo'n lieve meid. En je kan er geen nee tegen zeggen. En ze heeft een prachtig museumpje. En het is een verschrikkelijk leuk mens. Ja. Die kan ik niet laten zakken en uh, toen dacht ik moet, ja toen dacht ik in een helder moment ik moet gewoon mezelf blijven. He, heb je de slaaploze nachten van gehad of niet? Nee, nou, heeft... ik denk dat ik er een half uur van heb wakker gelegen. Als de viskers komt, dan liggen weer blauwe brieven. Ja, ja. Ik krijg, uh, inderdaad, hardkampen. Ja, half uur later lig ik weer te knorren hoor. Dus ik heb er geen last van. Het is, het is maar geld of het is maar... En, en, en roem, ja, het zal wel. Dus bij Hilly had ik wel zoiets... Uh, mensen doen er wel toe. Dus bij Hilly had ik zoiets van... Uh, Jezus Christus, wat nu? Nou, toen dacht ik, weet je wat? Ik doe gewoon wat ik in de krant doe. Alleen Hilly zegt, je hebt zulke leuke gemaakt... Uh, in de afgelopen tijd. En toen liet ze er weer eens zien... Ik zeg, Heli, het hangt als los zand aan elkaar... en het was toen heel sterk op dat moment... bij die wedstrijd van Max. Toen werkte yeah, dat. Yeah. Ik zeg maar, als je ze later bekijkt... en, en, en er is geen verhaaltje bij of een stuk ja. krant waar het over ging... ik zeg, maar meid, dan, dan, ben, ik, dan ben ik maanden zoet. Yeah. Dat moeten we niet willen. En uh, toen dacht ik, weet je wat... ik doe het leven van Max... en ik doe de highlights... En uh, ik doe meteen al dat het bij de geboorte al misging. <lacht> Sterker zelfs bij het embryo zien ze al dat de man... Stuurt u die zonde. Zit, ...buiten gewoon <lacht> capaciteit uh, uh, heeft. Ja. Dus ja, die liep, riep al zijn eerste woordjes waren al. Dan geef ik de grap weg. Het eerste woordje toen hij in de box stond was box Boxbox box, box, inderdaad. Ja, die, die stond in de voorpagina van, ja, van het het ja. Nieuwsbox. Ja, ja, ja van precies. Ja. Dus toen ben ja. ik op een gegeven moment uh, met grote stappen door zijn carrière heen gegaan. Maar wel uh, de ontknoping uh, uitgebreid belicht. Ah. En ik heb eigenlijk... Er zit ook wel... Uh, er zit, het is absurditeit, het is Python, het is klinkbare waanzin. En het is typisch toon... ...dus het is wel om te lachen ook allemaal. En toen ik dan toch voor Hilly bezig was... ...en schuimbek om me cartoons in elkaar flanste. ...de ene <laughs> na de ander... En, ...en die rode draad in de gaten hield en, en belde... En, ...en zijn carrière op uh, Wikipedia helemaal uitspelde... ...toen dacht ik, hoe zit het op school? Nou, wat ik al vermoedde was waar... Hij had een bloedhekel aan school. Ja. Dus uh, ja, uh, het, het was een hele snelle leerling. Maar de manier waarop hij snel van school ging... Ja, het was, ja, was ook ja, heel dat snel. Ik heb <laughs> toen gedaan. Het was wel toptijd op alle... Ja. Maar je, jij kunt uh, je, je nog uh, goed herinneren waarschijnlijk. Dat is de eerste overwinning in Spanje in 2016. Ja. Weet uh, ja. je ja. nog precies waar hij was? Ja, dat is wel wel. Hè. Wat zeg je? Heb je? Zat je thuis te kijken? Je ja, rietje? thuis, ja. Ja. ja, maar de, de, de, waarschijnlijk. Nou, wat, wat, wat Max echt voor Ik heb niet zoveel last van hartkloppingen. En, en gelukkig klopt dat ding. Want uh, ja, anders uh, klopt het totaal niet natuurlijk. Ja, ja maar goed. Maar uh, het, het is wel zo dat hij mijn hartritme stoornissen aan alle kanten terugbracht. Ja. Uh, He dus heb je hem wel eens ontmoet? He? Heb je hem zelf wel eens ontmoet? Nee, nee, nee. Um, um, als het geld zo uh, groot wordt dat er een heel management omheen zit, die het vergrootglas uh. richt op iedereen die maar iets met max doet, dan wordt het een beetje onbehagelijk. Dus er zijn voor mij twee soorten max: van La Melullen en uh, de groeten. En uh, ik heb daar de manager voor, en Vermeulen en noem maar op. Uh -huh. Dus ik ben die uh, documentaire gaan zien. En ja, toen wist ik zo'n beetje hoe die familie die elkaar in elkaar zat. Ja, ja. <coughs> Kijk, wat ik, wat ik erg leuk vind aan, aan Jos... is dat hij ook niet gekweld werd door uh, subtiele gevoelens. Dus was hij het er niet mee eens dus, uh, met de beslissingen van Red Bull. Ja, dan was opa Frans al bereid om met een hondelknuppel af te oh, okay. het Red Bull hoofdkortier... Maar Jos ook. Ja. Dus ik, ik vermoed dat, en dat weet Max wel zeker... Ik vermoed dat op een gegeven moment de leiding eh, Maarten Schiet en Helmut Marco, als ze hem zagen aankomen, toch wel onder hun bureau zijn zitten, van, heb je die niet meer? Ja, heb <lacht> je uh, hem weer. Ja. Ja. Nou, <lacht> later, is het op, later is het op minder geworden. Maar, uh, <lacht> ja, maar nog steeds. Op een gegeven moment werd Max zo goed. Ja. Wat ik erg goed van Jos vond... Terwijl hij natuurlijk uh, zelf uh, de kans heeft gehad, dat hij erkent dat zijn zoon een groter talent heeft. Ja, en ja. toch waag ik dat te betwijfelen, en dat laat ik ook in die cartoonreeks zien. Ik heb de zaken omgedraaid van als. Want hij heeft natuurlijk wel een fabelachtige uh, vader gehad. Tuurlijk die bij, bij gebrek aan, aan een grote doorbraak ja. en Minardi ja. en, de, en de aflopende zaak... dat hij wraak dan via zijn zoon van... we zullen ze eens een poepje laten ruiken, maar... geloof mij, dat zijn 1 miljoen vaders met zonen die allemaal... Ja rijk zijn. De meesten zijn rijk. Die hadden ja. in de flat ook zitten, zo'n vader. Ja, en, en die denk... zoon moet dan... die moet dan regen. En, uh, ja. ja, die hebben geen slag gewerkt. En, en die, dat soort zoontjes... Strol, mazenpin. Ja. ja, ik bedoel, ja. Uh, er zijn natuurlijk voorbeelden. Jongens die uh, ja, niet maar... die kunnen helpen... dat hun vader... Ja, maar... uh, vaak een boekvers. Ja, ja, absoluut. absoluut. Jij, jij hebt mij verteld, de Toon, dat het makkelijker was... om uh, iets over uh, Jos... Te maken dan over Max. Ja. En dat kwam natuurlijk omdat Jorge nou ja, uh, uh, uh, vaak in de. in de uh, stond. Ik De uh, laatste Rob Camphuis die zei ja. dat hij fan was. En ik zei, nou ja, ik ook van jullie en Doornbos en jij, ik vond het prachtig programma. En, uh, dus ik, ik lul al een beetje in het verleden. Uh -huh. Maar als Grimbakke konden praten, zei ja. Hij dan, <laughs> dan Ja. Dan, uh... um, want, ja, joh, geef me een circuit met een ginbak, of Jos zocht hem op. En, en ik chargeer een beetje. Dus, een van de leukste verhalen, hoe ik weer al lachen. Op een gegeven moment belde me een vent op, en die zegt, ik ben uh, Huub Rottengatter. Ja, dat was een manager, hè, toen, van Jos. hem na ja. in zijn stem, want ah. wat moet een manager van Jos Verstappen... Want dat was een grootheid, Jos Verstappen. Aha. Wat moet die nou met mij? En ik moet wel bekennen dat de krant veel groter was. En er waren maar... Uh, je had de krant en je had niet veel zenders. Ja nee, dat het klopt, aanbod dat wat klopt. je nu ja. hebt. Ja. Dus de grappen in het AD die ik maakte... Die, die, ja, die richten wel schade aan, hoor. Ja, uh, ik deed toen ja. de verslaggeving voor het AD. En uh, ik kreeg het ja. nog wel eens te horen, hoor. Waarom zijn ze anders ja. zo negatief, die tekeningen? Ja. Van ja, ja. Van? Negatief, ja. ja. Ik nou, zei, nou ja, wat, ik... wat denken jullie zelf? Goed antwoord op. Ja, maar ja, dat is toch gewoon zo, ja. Ja, toen, toen ik erachter kwam dat het de echte hut hu hu toen er was, <laughs> um, die zei, Toon, Jos en ik zijn enorme fan van je strips. Ja, maar... Ik vond het al raar, natuurlijk. Maar er kom een maar aan. Ja, ja, ja. Ik, ja ik, ik zeg, joh waarom eigenlijk? Want ik neem hem altijd te pakken. Ja, nee, nee, uh, Toon, we, uh, we kunnen wel een duik hebben hoor, wij. En, uh, en Jos ook. En, uh, nee hoor, we vinden het allemaal prachtig, we knippen ze uit. Ik denk waar is de catch, is ja. iets wat ik niet weet. We zijn een kwartier verder en een loflied op Toon. En uh, ik denk, nou ja, toch is leuk van Huub, want ik moet je eerlijk bekennen. De stunt die Huub Rottengat eruit haalde met Jos in de advertentiespagina groot die staat helemaal ja. van de Shell en de de Philips. Ja, Philips ja Shell, ja, Philips, is het Shell. voor u meneer uh, Philips of, of, ja. Shell, ja. of ja. prachtig ik vond dat zo goed vonden ja. dus ik was wel een grote fan van uw routerkarter <laughs> dus toen die belde en ik dacht dit is, dit is een nette uh, routerkarter <laughs> ja. toen bleek het de echte te zijn <laughs> en, uh, en toen zei die na een kwartier zou je ook eens een ...positieve over Jos willen doen. Toen, Ik, toen bleef het stil positieve. even. Ik zeg... Um, <laughs> ...wat wil je... Um, ...dat Jos me werkloos maakt... ...door steeds te winnen of zo? Wat, uh, hoe, zie je, hoe zie je dat? Ja. Ik zeg... ...of hij neemt het tankstation mee... ...of hij staat in brand... <laughs> ...of uh, hij haalt in... ...als die geheide derde ligt... ...en in, uh, van de weg raakt. Ik zeg... Er is maar één manier om mij volledig verkoos te maken, wat, wat blijkt wat niet zo is met Max, dat is dat hij gewoon rechtuit blijft rijden en onder die vlag doorgaat. Ja. Meer niet. Ja. En dat hij die grindbakken met rust laat en dat hij gewoon netjes rijdt en zo hard mogelijk. En wat zij, zij gaat... Hub doen? Als je dat maar tegen je cliënt zegt, ja, ja dan heb ik het een stuk rustiger laat ik ben rust. <laughs> hey ja, luister het echt... We gaan even een heel klein muziekje draaien, want uh, oh, ja. dan kunnen de luisteraars ook een beetje bijkomen van deze leuke verhalen. En dan gaan we daarna nog even door tot 12 uur. Ah, en uh, we gaan een liedje draaien dat heet. Uh, uh, Florida, uh, Flo wissel. Klopt hè? Jaap? Wie zet je? Nou uh, Florida whistle. Florida, u kent er wel. Ja, wel. Florida. Ja, hele leuke muziek, toon. Oké, okay, oké. Okay. We spreken elkaar zo weer, hè? Ja. Ja. Yeah. Yeah.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 Uit nu mee. Met Florida, Zo heette die. En, uh, wisselen, hè? en de wissel. En de wissel, ja. ja. Uh, Toon, je, je, je bent er nog, hè? Leuk. Ja. ja hartstikke goed. hey Toon, ik wil even vragen. Ik wil even terug in de tijd. Want jij bent ja. toen begonnen bij het AD. Uh, als, hoe kom jij als Amsterdammer in Rotterdam terecht? Nou, ik moest uit de KLM, zoals ik al vertelde, ja, ja. omdat het kort verband was met mij, was uh, Willem Ruijs uh, ook in zo'n uh, ploegje. Oh. Ik moest er ook uit. En Alexander oh my... Curly. We zaten... Ja, ja, ja. Uh, eigenlijk uh, zaten we in dezelfde groep zo'n beetje. Trapper. Dus we moesten er allemaal uit en Willem Ruijs die, uh, die had plaatjes meegenomen. Dus die was uh, aan het rondstrooien daar en is de geweldige quizmaster geworden die... Ja. ...die hij was, legendarisch. En al Alexander Curly uh, zong het lied... Trus Connehus. Truus huis ja. En geen water ja. zeilen. En ze uh, zijn allebei dood. En uh, ik voel me ook niet lekker. Nee. <lacht> <lacht> dus, dus ja, ja dat... Uh, dus ik ben de laatste der Mohicanen. Ja. En, uh, dus toen ik uit de KLM kwam en het echt niet meer wist... toen ben ik uh, gaan denken van wat vind ik nou eigenlijk leuk. Um, nou, tekenen. En, ja. uh, ik kreeg advies toen ik bij de academie kwam voor beelden van kunsten. Dus uh, eigenlijk de Rietveld Academie. Die zei toen hij in mijn map keek en eigenlijk al de beginselen zag van knudden. Uh, Toon, als je origineel wil blijven moet je niet op deze school uh, gaan. Dat vond ik heel raar, aan van een leraar. Dus die zag die gedrochten van mij, wat de voorlopers waren van knudder met die hoge broeken. En yeah. um, ik heb dat goed onthouden, ben ook niet naar die school gegaan. En dat heet dan autodidact. En uh, toen ben ik gaan leuren met mijn poppetjes. En uh, in Amsterdam was iedereen met vakantie. Uh. Dat uh, was in, in augustus, geloof ik. En bij het AD was er nog een keer al vrij. Dus ik met mijn map met touwtjes uh, naar Rotterdam. Want ja, het was wel een hele grote kant, AD. Ja, zeker. tijd zeker. De dat was ook heel groot. Ja, het was ook groot. En met wie heb je toen ja. gesproken? Met Ron Abraham, of niet? Uh, nee, die was toen nog geen hoofdredacteur. Oh, die was toen nog geen hoofdredacteur. Uh, uh, en John Noble, die heb je ook gesproken of niet? Nou, er waren twee mensen in de krant, bleek later, die het leuk vonden. Maar die waren wel belangrijk voor mijn carrière. En de rest vond het uh, echt, uh, ja, uh, kut, zeg maar. Ja, natuurlijk. Uh, ja. <lacht> het, uh, helemaal niks. Uh, maar die twee, uh, de ene werd chef sport en de andere werd hoofdredacteur. Ik merkte het aan de biertjes in. Uh, in, in uh, de schouwen, geloof ja, Ja, het schouwtje in de Witte witte. De, de ja. schouw, ja, daar heb ik ook mijn, mijn uh, sollicitatiegesprek gehad met John Lenoble. In de schouw. Ja. Nou, John Lenoble bleek een fan meteen al. Dus Oké, okay. ik Met, ja. met kleurder bij, uh, bij meneer Visser kwam op de Westblaak in de hal. Ik heb nog nooit een man zo moeilijk in die map zien turen ja. als meneer Visser. Ja. Die vond het helemaal, helemaal niks. Nee, oh, nee. Maar die, die had wel de tegenwoordigheid van geest om te zeggen van uh, uh, uh, meneer Toon, zou ik de tekeningen mee uh, mogen nemen naar boven, dan hoort u nog van me. En ja, toen wist ik het al, dit gaat niet door. Maar ik kreeg een briefnota -benen van meneer Appel. ...van we hebben het eens laten rondgaan... ...en uh, ja, we willen toch eens met u proberen. Ja, ja, ja. Toen kreeg ik drie maanden later weer een brief van diezelfde meneer Appel... ...die zegt nou, we hebben het weer laten rondgaan... ...maar uh, ja, er is een, een, wel een probleem... Zou het leuker kunnen, wat, wat natuurlijk voor een ja, ja, aspirant... Vrij dodelijk ja. <laughs> dodelijk. Ja, zou het leuker kunnen, ja. En toen, ja, toen, toen heb ik de onsterfelijke woorden geroepen. Ja, maar dat is logisch. Want het moet actueel en dan iedere dag. Ja. Nou, toen ze daarin meegingen en onder druk van John de Noble van... We hebben iets apart hier. Ja, het leek ook nergens op. Ja. Wat, wat ze eerder hadden is nog steeds zo. Toen uh, ik zag het aan de biertjes in de schouw. Uh, ik liep erop leeg wat ik allemaal weggaf van biertjes. Mm -hmm. Maar toen op een gegeven moment. De ene hoofdredacteur werd. en andere chef sport. kwamen andere, alle biertjes mijn kant uit. Oh, okay. En hadden het altijd wel geweten. Uh, dat het zo geweldig was. Dus ik ging altijd lam. ging ik ja. naar 020? <laughs> En ik weet nog wel, toen was blazen nog niet zo populair en ik deed allemaal dingen die niet hoorden. Ja, ja. Um, dus ik was behoorlijk beschonken, ramen open. Oh, oh, oh. En, en als ik de strepen zo'n beetje tussen mijn wielen hield... dan. Uh, ja, dan ik wel ergens in Amsterdam uit. Ja. Dus uh, nou ja, goed, in ieder geval een groot, groot succes geworden bij het AD. Ja, ja. En, uh, ja nou, weet, je, weet je waarom de stroomversnelling kwam? Met een jongen die absoluut geen tegenfilm kon maken. Bart Jan van Baarle. Ja. Uh, ik bedacht tikje terug. En hij zei. Oh, dat kan ik wel tekenen. dat was 18 jaar. Oh ja. Nou, dat klopt er klopte geen reet van, maar tikje terug. Ja, dat werd met een begrip, hè? Ja, Ja, tiki ja terug. Ja, tikje terug. Ja, tikje terug. En toen werd ik wereldberoemd... en ja, ja, ja. toen heb ik ook heel veel boeken verkocht. Dus. Ja, leuk. Ja. En daar ben, je Weinig, enorm, uh, uh, daar ben je enorm rijk van geworden, maar niet juist. <laughs> ja, Ofwel? ik heb wel. In, in mijn goede tijd... Kijk, toen, Jolanda, toen ik Jolanda tegenkwam... en het eindigde in een verscheiding... Hm. ja, toen, toen raakte ik alles weer kwijt. Maar ik ben altijd... Er is een heel mooi boek... en dat is fluitend naar de ondergang. Zo'n type ik ja. wel... En, uh, maar op een of andere manier ben ik er niet onder te krijgen. En denk ik, weet je wat, ik verzin weer wat. En ja. dan gaat het wel weer. Ja, ik ben nooit bang geweest. Zo op... moet je ook in het leven staan, denk ik, toch? Ja, ja. Ja, ja absoluut. Ja, dus... Helemaal goed, hoor. En uh, nou goed, het, 12 augustus wordt de uh, tentoonstelling geopend. Ben je, er, ben je er zelf bij? Ben je erbij, ja. Ja, natuurlijk ben Ja, dat, dat, dat, dat kort kon haast niet anders. Het is een beetje een tijd natuurlijk. En heel veel mensen zijn nog weg, maar ik ja. vind het toch... Ik, ik moet wel zeggen, in de flow, in de drie dagen dat ik dat maakte, ben ik ook gaan overdrijven. Ah. Op een gegeven moment zeg ik, Hilly, ik ga hele grote platen maken, want kijk je wel eens naar een bandenwissel? Nou, ja. toen zei ze, ja, dat, dat uh, Het is heb ik bewust, al gezien. Ja. Ik zei, nou, dan liggen er vijf miljoen mannen over die auto heen en eronder. Wat er gebeurt, weet ik niet, maar op de foto's hier word ik al gek. <laughs> <laughs> dus ik heb inderdaad een bandenwissel gemaakt. Misschien ken je die Jan van Haasteren puzzels wel. Met nou, al die man mannetjes die iets geks doen. Ja. Dat is een zoutje. Dus daar heb ik een hele grote plaat van gemaakt. Ja, en toen... Uh, ik was toch lekker bezig. Ik denk, weet je wat, ik ga in de garage. Ik wil een soort tromplui, heb je dat mm -hmm. gehoord? Ja. ja, daar kun je in kijken. Okay. Ik wil de garagebox wil ik van Max maken. Mm -hmm. Nou, wat ze daar? Het flikt ja? allemaal in die <laughs> garagebox. Hé, hey, Toon, luister. Uh, uh, ja, ik, ja. Wil je, ik vind het vervelend om je te onderbreken, maar we worden straks oh. weggeduwd door het nieuws. En dat, dat zou natuurlijk ook heel vervelend zijn. Dus ik moet uh, gaan afsluiten, dit programma. Goedemorgen, Zandvoort. Oh. Ja, ik vind hij het jammer, ik vind het jammer. jammer. We het er mooie, aan, uh, mooie verhalen uit je. Hartstikke bedankt. Ja. En uh, ja, ik ga afsluiten. Dit programma is tussen 10 en 12 op maandag nog uh, te horen. De uh, techniek was in de handen van Jaap Koper. Muziek kort draaien. Presentatie, Gerloogman en uh, Hans Botman. Redactie ook, Hans Botman. Tot volgende week. Tot volgende week. Straks meer. ZFN.